7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1-journaal Den Haag heeft de Groningers nog niet gerust weten te stellen. We peilen de stemming in de regio. En in Leidsendam begint straks de rechtszaak over de fatale aanslag op de Libanese politicus Hariri in 2005. Eerst het NOS-journaal Jan van der Putten. Het aantal huishoudens dat een woning gedwongen met verlies moet verkopen blijft toenemen. In de meeste gevallen is een scheiding de oorzaak van gedwongen verkoop. Vorig jaar hebben ruim 4500 mensen een beroep gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie... om dat verlies bij gedwongen verkoop te vergoeden. Dat is ruim een kwart meer dan in 2012. De NAG staat borg voor een eventuele restschuld bij gedwongen verkoop. De huren stijgen dit jaar te veel, vinden FNV en Woonbond. Ze vrezen dat na 1 juli nog meer huurders dan nu niet rond kunnen komen. Het kabinet heeft besloten dat huren voor lagere inkomens op 1 juli verhoogd mogen worden met 1,5 procent. Plus de gemiddelde inflatie van 2013, die is vastgesteld op 2,5 Maar het inflatiecijfer is volgens FNV en Woonbond te hoog door de btw-verhoging van vorig jaar. Ze pleiten daarom voor die extra huurverhoging van 1,5 procent bovenop de inflatie te schrappen.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 De voorstanders van de nieuwe Egyptische grondwet lijken bij het referendum daarover een monsterzegen te hebben gehaald. Officiële cijfers ontbreken nog, maar regeringsfunctionarissen zeggen dat mogelijk 95% van de kiezers voor heeft gestemd. De afgelopen dagen konden zo'n 53 miljoen Egyptenaren zich uitspreken over de nieuwe grondwet. Meer dan de helft zou dat ook hebben gedaan. Volgens deze waarnemer zijn de verkiezingen op de meeste plekken goed verlopen. observers have visited close to polling stations In most of those locations that they've been at, De officiële uitslag komt waarschijnlijk morgen. In de nieuwe grondwet wordt de macht van het leger versterkt en partijen die een religieuze grondslag hebben, zoals de Moslimbroederschap van ex-president Morsi, worden verboden. De problemen met het treinverkeer bij Hilversum duren nog tot maandagochtend 6 uur. De schade na de ontsporing van een passagierstrein gisteren is groter dan gedacht. En daarom rijden er komende dagen bussen tussen Hilversum en naar de bussen. Reizigers richting Amersfoort en Utrecht kunnen vanuit Hilversum wel gewoon met de trein. De criminaliteit in Nederland is het afgelopen jaar verder afgenomen... zei korpschef Bouwman van de Nationale Politie in het tv-programma Knevel en Van de Brink. Als je uitgaat van een gelijkblijvende aangiftebereidheid... en ga er nou eens vanuit dat er in woninginbraken bijna altijd aangifte wordt gedaan... Ja. want dat is noodzakelijk voor de verzekering... als al die factoren nou hetzelfde blijft en het aantal daalt... dan durf ik te zeggen dat er minder criminaliteit is...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 COC vindt de delegatie voor Sochi veel te zwaar. En roept politici op om koning Willem-Alexander en premier Rutte niet naar Rusland te sturen. Wij willen heel graag uh, een andere delegatie zien. Bijvoorbeeld bestaande uit de minister van uh, Sport. Minister van Buitenlandse Zaken, aangevuld met. Uh, ja, uh, vertegenwoordigers van uh, lesbische, homo's. transgender organisaties uh, of sporters. En het weer: bewolkt en regen of motregen. In de loop van de middag opklaringen. en het wordt 7 tot 10 graden. Morgenaf. Af en toe zon in het noordwesten wat regen en ongeveer 9 graden. De verkeersinformatie naar de ANWB. Dat mooi. Er staan nu een zestal files, Marcel. Dat is normaal voor dit tijdstip. Natuurlijk drukt het ten noorden van, van Amsterdam. Maar ook op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar staat tussen Beek en Zevenaar 2 kilometer. Een, een kapotte auto staat daar. En daarom is de rechterrijs ook dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Papendrecht en het knooppunt Ridderkerk 7 kilometer. Ook hier is de rechterrijs ook afgesloten. En de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daar staat tussen Gilze en Bavel 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, maar zojuist is de weg weer vrijgegeven. Minister Dijsselbloem van Financiën is in Peking. Wat doet hij daar? Hoort u zo.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 87654321. Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D. Nu standaard met achthapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Helemaal gerust zijn ze er niet op in Groningen. Den Haag ligt nu met de ballen op blok. En uh, er moet wat uh, uh, geleverd worden. Ja, de ballen liggen op het blok. Wij zijn ook in Groningen deze ochtend. Het LOS Radio 1-journaal. Frederik de Jong en Marcel Ooster. Een PvdA-leider Diederik Samson was dat gisteravond al. En het was wel spitsroede lopen voor hem in Middelstum. Hij ging daar de confrontatie aan met de Groningers... die woedend zijn over de toenemende aardbevingen. Die zijn weer het gevolg van gaswinning in hun provincie. Het wantrouwen onder de bewoners is groot en de emoties liepen hoog op. En Wilco Boom volgde dat allemaal. Daar komt Diederik, ja, eerlijk vooral, dat ik, heb vandaag, niks van. ik heb vandaag gezegd, we gaan die gaswinning aanpassen, zodat ah, het niet weer veilig kan worden. Ja, volgend is jaar het, het, Nee, nee, nee, zo snel als we kunnen. Nou, 55 miljard kub uit de grond. En dan 10% minder misschien. Nee. En dan een, een miljard over een paar jaar uitgesmeerd. Maar, nee, luister, Allemaal mooie praatjes. Nee, luister daarmee. Ja, Weet je wat Zoveel, je met die roosjes moet doen? Zoveel als nodig is. Wil steken waar de zon niet schijnt? Wil je naar me luisteren? Nee, helemaal Nou, Dat is jammer. Vijf jaar geleden hebben we ons droomhuis gekocht in Uskert. En uh, was een bouwval. He hebben we helemaal opgeknapt, eigenhandig. En dan kom je in januari kom je op straten staan. Je zet je huis te koop. Februari, aardbeving. Wie wil onze huis nu nog kopen? Ik zit met handen en voeten gebonden. Ik uh, slaap slecht. Ik, uh, uh, ik, ik word baat en het zweet uh, wakker van, al, uh, van alles wat je te horen krijgt. En die tijd heb ik niet. Ik hoor u uh, regelmatig uh, wijzen naar de NAM. Maar u staat hier als vertegenwoordiger van de overheid. Wat gaat de overheid voor ons als burgers doen voor onze veiligheid? Volgens mij zijn jullie allemaal verantwoordelijk voor onze veiligheid. Mijn vader is vorig jaar overleden. En mijn moeder moest haar nieuwe woning verkopen. En die kostte bijna vier ton. En ze moest hem verkopen voor drie ton. Het is schandalig. Zij is haar pensioen kwijt. Ja. En daar heeft ze geen compensatie voor gekregen. En daar zijn wij als kinderen persoonlijk heel, heel oh, boos op. Ik en dat meneer Kamp dan met een keihard staalgezicht zegt... we staan gelijk met de rest van Nederland. Dikke vinger. Wacht, wacht, wacht. wacht, wacht ik, ik, en, en, ik het is, en het is uitzichtloos. En dan kom je hier met mooie verhalen. Wat, wat denk je dat we daar nou mee aan moeten? Gaat u nou weg? Het is werkelijk alsof je, alsof je, alsof je jezelf gelooft. Het is niet te geloven. Nou, u gelooft mij niet, maar dan moet u gewoon even een tijdje blijven zitten. Nou, is jammer. Ik praat buiten nog met u verder als u er straks bent. Meneer Samson, de algemene conclusie van een avond als deze is volgens mij... de mensen vertrouwen u niet meer. Ze vertrouwen de politiek niet meer en ik ben een vertegenwoordiger daarvan... Dus vertrouwen ze mij niet meer. En ik heb ze vanavond ook alle, re, alle recht gegeven om dat te doen. Ik heb maar gelijk... maar dat, is, dat is het ergste wat een politicus kan overkomen volgens mij. Dat die niet meer vertrouwd wordt. En dat is de grootste uitdaging die een politicus heeft. Langzaam dat vertrouwen weer terugwinnen. Dat gaat altijd langzaam. Ik denk dat er vanavond een klein beetje weer is ontstaan. Ik voelde dat ook in de zaal. Maar, maar, veel mens, mens, maar, mens, maar mensen liepen hier weg. Mensen vertelden met tranen in hun ogen... hoe het huis van hun moeder uh, 100.000 euro minder waard was geworden. cetera. Ja. Uh, waar, waar baseert u uh, die hoop op dat er misschien toch iets... Positief is gebeurd. Nou, die mensen die wegliepen hebben het einde van de avond niet meegemaakt, maar die man die vertelde over zijn huis wel. En die heeft gehoord dat er politici zijn die een commitment maken aan dit, deze regio. Nadat jarenlang deze regio heeft betaald voor de rest van Nederland, wordt het tijd om een beetje solidariteit terug te geven en hier weer te gaan investeren. Dat heeft die meneer ook gehoord. Dat heeft zijn probleem niet opgelost en dat raakt mij net zo goed. Maar wij zullen ervoor zorgen dat we alles op alles zetten om dit gebied perspectief te bieden. Denkt u dat het kabinetsbesluit dat vrijdag komt, dat daarmee het vertrouwen van de Groningers kan worden herwonnen? Ik hoop van harte dat het kabinetsbesluit wat komt aansluit bij wat wij hier vanavond hebben gezegd. Ik heb ook geconstateerd dat dat nog maar het begin van het vertrouwen is. Daar zal het kabinet zich ook rekenschap van moeten geven. Ik weet ook dat ze dat doen. Het wordt nog heel hard werken voor de politiek om hier het vertrouwen terug te krijgen. Ja. Dat is denk ik een uh, understatement. Meino Remmers, ook in Groningen. De emoties lopen hoog op. Is er nog vertrouwen in de politiek? Hoe is dat bij jou daar op de vroege ochtend? Dat zou ik heel graag aan uh, onder andere... Geert en Saskia willen vragen. Maar om dat te kunnen doen... moet ik uh, een soort hinkstapsprong maken... over ja, langs stijgerpijpen en hele dikke balken. Het lijkt wel een soort mijnschacht eigenlijk. Allemaal stutten. De volledige historische boerderij... Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Boerderij uit 18... 1854. Het lijkt wel alsof die compleet op instorten staat. Nog hopelijk net niet. <laughs> nee, de schoorstenen liggen eraf. Ja, en de schuur begint weg te zakken. En uh, het is gewoon dramatisch. De rookkanalen ja. uh, zijn verwijderd. Er ja. was instortingsgevaar, dus de voorkamer is ontruimd. Kunnen we wel veilig naar binnen? Want het, ik zal het straks op het webblog laten zien. Ik heb uh... alle vertrouwen in de firma Blokzeil uit Blijham... die uh, de zaak gestut heeft. ja. Overal stuts, maar dan andere dan wat ik eerst dacht. Uh, nee, echt grote stijgerpijpen en uh, hele dikke balken... die tot aan het dak lopen tegen de muur, haakse balken. En uh, u mag ook niet door de hele boerderij? Uh, nou, je ja, mag wel door de hele boerderij... maar de voorkamer is vorig jaar ontruimd... vanwege dat instortingsgevaar van de schoorstenen. Ja. Oké, okay, zullen we naar binnen gaan? Ja, Prachtige boerderij, historisch, tegeltjes. Maar ik zie wel een hele scheve deur. Nou is het natuurlijk ook wel een oud pand, dus dan heb je er wel eens een scheve deur. Dat hoort er een beetje bij, maar die blijft constant. Ja. Zeg, Ik hoorde net op mijn koptelefoon uh, uh, het verslag van gisteren uh, voorbij komen, Samsung. U was daarbij, hè? Ja, ik was daarbij. Wat vond u ervan? Nou ja, een bekende pep-talk-verhaal. En ja, hij kon natuurlijk de achterste, achterste van zijn tong niet laten zien. Want dan nee. zou hij voor zijn beurt praten. Vertrouwen terugwinnen in het noorden van het land. Daar ging het over. Ja, nou, laat ze eerst maar eens met een grote zak met geld komen. Ja, dat zie ik zo wel. Want u moet denk ik een nieuwe fundering hebben of iets. Daar uh, gaat het wel naartoe, denk ik, ja. Ja. ja. Ah, en dat geld moet waar vandaan komen? Oh Van, de Van de Nam. nam. Ja, ja, ja die, die, die hebben een lichtkrant voor op, de, op, op de, wat je ziet, de boerderij vanaf de straat. Met die enorme houten, ja, wat zijn het, spanten met stijgenpijpen. De muren overeind gehouden. En dan hangt er een lichtkrant met dank aan de Nam. Ja, klopt. Beetje cynisch, maar... Hij uh, hangt er al een jaar. Het <lacht> is dus dat hij <die> het opvalt. <lacht> ja, nou, die valt in het donker meteen op. Ja. En de schuur is ook al hersteld hierachter. Uh, in 2009, met een zware bvbc-rijp, uh, zijn er een aantal gevers gegaan... en die zijn toen professorisch met balken vastgezet. En dat blijkt dus niet afdoende te zijn, want uh, die zitten aan de gebinten vast... en die gebinten zakken dus. Ja. Maar, behalve dat er in Groningen beweging was tot nu toe... is er nu ook beweging in Den Haag. Dat hopen we. Ja, ja. ja. klinkt een beetje... Uh, Voorzichtig. Ja, ja. Dan is een groot log lichaam en uh, de overheid, ook. overheid ook. Dus uh, ja, we moeten maar even afwachten. Ja, afwachten. <laughs> ja, actie ondernemen. Maar de vorige spreker die ik hier ontmoette bij de boerderij... had het over, nu liggen de ballen op het blok in Den Haag. Dat we betreft. moeten nu doorpakken, we moeten bij alle fracties aanbellen. Ja, we moeten zeker doorgaan met onze zaak te bepleiten... want anders gebeurt er helemaal niks. Ja. Anders worden over ons, wordt er over ons heen gelopen dat kan natuurlijk niet. Ondertussen ruik ik wel verse broodjes in de oven, die er weer is ah. aangesloten op de gasleiding van. Ah <lacht> <Ja>, wel! <lacht> nou, ik hoop voor je, Mino, dat jij een broodje krijgt. En wij horen jou straks weer. Straks een opmerkelijke archeologische vondst. In Egypte is het graf opgegraven van een tot nu toe onbekende farao. AWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Nou, tot nu toe verloopt de spits vrij normaal. Tenminste, als je het naar het totaal aantal kilometers kijkt. 60 kilometer staat er nu. Langs de file staat op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen kerkdrieuw en het knooppunt Del. 11 kilometer door een ongeluk. De linkerrijshoek is dicht. A15 vanuit Europoort. Tussen, de knoop, tussen het knooppunt Benelux en Pernis. 2 kilometer. Is een vrachtwagen stilgevallen. Daarom is de rechterrijshoek dicht. Ook op de A15. Maar dan vanuit Gorkum naar Rotterdam. Daar staat tussen Sliedrecht-West en Hendrik Ambacht 5 kilometer. Heeft eerder vanochtend een kapotte vrachtwagen gestaan. Maar die is weg nu daar. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda... is er vanochtend een ongeluk gebeurd. Tussen Gils en Bavel. staat 6 kilometer nog. Maar de weg is weer vrij. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Kwart over zeven geweest. Europa is weer in de gratie bij China. Tijdens de crisis vonden de Chinezen Europa... maar een risico om in te investeren. Maar die tijd lijkt nu voorbij. Tenminste, dat zegt de Eurogroep-voorzitter... en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vanochtend. Aan het eind van een achtdaags bezoek aan Singapore, Hongkong en Peking. Europa is natuurlijk een tijdje voor de grote economische blokken het zorgenkind geweest. Um, hoewel de Chinezen eigenlijk Europa zijn blijven steunen. Uh, en nu zien daar weer kansen. Zo zien ze het ook. Ze zijn zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling in de economie. Het herstel van de financiële sector. Dus Europa wordt nu weer gezien als een, vooral als een kans en veel minder als een risico. Hebben ze het vertrouwen alweer helemaal terug? Want er is ook een tijd geweest dat... Europa, Daar investeer je niet in, want dat is te onzeker. Ja, ik was op een groot financieel congres in Hongkong. Daar werd aan een grote zaal van een paar duizend mensen de vraag gesteld... waar zit uw grootste zorgen? Die zitten op dit moment bij dat publiek, financiële sector in Azië... meer in Amerika en veel minder Europa. Dus Europa is op dit moment een, een gebied wat zich uit de crisis trekt... wat zich herstelt. Men hoopt natuurlijk op een hogere economische groei... en daar hoop ik ook op en daar werken we ook aan. Dus daar hebben we ook veel over gesproken. Hoe zit dat andersom? Hoeveel vertrouwen heeft Europa, heeft u in China? En euh, nou laten we zeggen het financiële systeem hier, wat allemaal nog door de overheid gereguleerd wordt? Ja, nee, daar zitten absoluut risico's in. De Chinese overheid praat daar overigens openlijk over, heeft een grote hervormingsagenda, allerlei dingen die ze willen veranderen en verbeteren. Waar praten ze dan zo al openlijk over? Wat zijn hun eigen zorgen? Dat gaat over uh, de rondgoedsmarkt uh, waar de prijzen te snel stijgen. Dat gaat over enorme behoefte aan krediet om voortdurend nieuwe investeringen te uh, financieren. De het grote schuldenbergen die ze hier ook hebben. Schulden bij lokale overheden die veel geïnvesteerd in infrastructuur. Uh, uh, dus een reeks aan thema's op financieel terrein die nog niet evenwichtig zijn. Uh, en die risicovorm voor de Chinese economie. Tegelijkertijd staan die dus allemaal op de radar. Uh, en weet men het ook, praat men er openlijk over... en heeft men plannen om dat aan te pakken. Dat gaat wel lang duren... Want dit soort veranderingen moet je wel voorzichtig uh, managen om te voorkomen dat het ontspoort en dat er economische schade ontstaat. Want als er hier economische schade ontstaat, hier eventueel een financiële crisis ontstaat, wat voor effect kan dat dan hebben op Europa? Het zal ongetwijfeld effect hebben, hoewel je wel moet realiseren dat de reserves van de Chinese overheid veel groter zijn dan bijvoorbeeld een aantal jaar geleden in, uh, in Europa. Toen daar verliezen moesten worden genomen, leidde dat onmiddellijk tot oplopende schulden waar we nu nog last van hebben in Europa. En in China zijn de financiële reserves op dit moment veel groter. Dus men kan ook problemen zelf opvangen. Dat is wel een groot verschil. Dijzelbloem denkt dat het spannend wordt... of de Chinese overheid bij tijds genoeg hervormingen weet door te voeren... om een eventuele crisis af te wenden. Een van de hervormingen is dat de Chinese banktoezichthouder... strengere eisen gaat stellen aan banken. Dat er niet onbeperkt leningen meer kunnen worden verstrekt... En dat er reserves worden aangelegd. Iets waar Europa inmiddels ervaring in heeft. Ja, ze hebben ons dan ook uh, volledig doorgezaagd over hoe wij het in Europa doen. Hoe wij onze banken met problemen aanpakken. Hoe wij onze banken reguleren. Daar is men zeer in geïnteresseerd. Uh, en als ze één ding goed kunnen hier in China... dan is het leren van uh, de ervaringen van anderen. Dat doen ze buitengewoon goed. Kopiëren. Nou ja, dat is ook slim, uh, want je hoeft uh, het wiel ook niet opnieuw uit te vinden. Uh, en ook Nederlandse banken die hier actief zijn, hebben er weer voordeel van als het Chinese systeem ook weer aansluit bij het Amerikaanse en het Europese. Als u terugkijkt op deze trip, was het nou Europa die weer het vertrouwen terug moest winnen van China, de Aziatische partners? Of was het Europa die advies kwam brengen over hoe voorkom je of hoe ga je om met een, uh, een crisis? Dus dat was denk ik allebei. Er was heel veel behoefte aan om te horen hoe het nu in Europa gaat. Uh, waar de ontwikkelingen zitten, de risico's, maar vooral ook de kansen. Um, uh, en op het gebied van bank en financiële sector was er ook heel veel vraag naar... wat kunnen wij leren van wat jullie al gedaan hebben? En hoe pak je banken aan die er slecht voor staan? Een uh, proces waar wij middenin zitten en waar zij nog heel veel werk te verrichten hebben. Dus het was een goede uitwisseling. Meer gelijkwaardigheid dan een aantal jaar geleden. Toen het toch vooral over de problemen in Europa ging. Toen was Europa een zorgenkindje en nu adviseur. Uh, adviseur en kans. Dat uh, is weer een nieuwe economische partner... waar je ook weer samen geld mee kunt verdienen. Uh, zo kijken ze er nu naar. Minister Dijsselbloem van Financiën in Peking... en correspondent Marieke de Vries die sprak met hem. 9 minuten voor half acht. In Egypte is het graf ontdekt van een tot nu toe onbekende farao. Archeologen vonden het graf in de buurt van de stad Sohag... in het zuiden van Egypte. Hu Pracht, Egyptoloog, goedemorgen. Waren we deze farao echt helemaal kwijt... of wisten we wel dat we er nog eentje misten? Nee, we waren hem echt helemaal kwijt. Het is uh, eigenlijk een uh, sensationele vondst. Niet zozeer dat we een koningsgraf uh, vinden... als wel dat er een nieuwe naam opduikt. Toch is dat ook weer niet zo ontzettend bijzonder. Uh, dit koningsgraf dateert uit een tijdsperiode... die bekend staat als de Tweede Tussenperiode. En dat is een tijd waarin vele koningen elkaar... Uh, kort, in een korte tijd na elkaar opvolgen. Dus deze naam ja, was nog niet eerder bekend in de koningslijst. Ja, het gaat om Senep meneer Pracht. Hoe, ja. hoe zijn ze achter die naam gekomen? En is het wel zeker dat het een farao is? Was? Ja, de, nou die naam die staat... ...klaar en duidelijk geschreven op uh, de grafwanden... ...in een cartouche, in een naamring, een koningsnaamring... ...dus op basis daarvan is het zeker dat dit een koning is. Ook de hele titulatuur die je daarbij aantreft... ...maakt duidelijk dat het om een koning gaat. Dan moet ik er wel bij zeggen dat uh, de allure of de, de uitstraling van uh, de tekst... ...nou niet heel erg het allerhoogste niveau is. De kleuren zijn wel heel goed bewaard gebleven. Dus het is een, in, een, in een hele goede staat gebleven uh, het graf. Maar uh, je kunt ook zien dat dit is aangebracht... ...door nou niet de allerhoogste uh, kwaliteit uh, kunstenaars. En dat uh, heeft alles te maken met het feit... ...dat in deze tijdsperiode er ook tegenregeringen zijn. In die uh, tweede tussenperiode uh, is er ook een regering in het noorden, uh, de zogenaamde Hyksos-koningen die uh, uh, ja, de macht in handen hebben. Uh, we zitten hier in midden-Egypte, uh, overigens vlak bij de plaats Sohag, maar in uh, de oude plaats Abydos, een, een, een belangrijke religieuze plaats. En daar heeft deze koning blijkbaar een graf gekregen. Ja, en die tekst heeft niet zoveel allure. Wat staat er dan? Nou, het is eigenlijk niets meer dan de koningstitulatuur en naam. Althans, dat is wat ik tot nu toe aan de foto's uh, kan opmaken. Uh, maar de, ik heb het dan eigenlijk meer over de kwaliteit, de schilderkwaliteit. Hè. Nogmaals, de kleuren zijn prachtig. Alleen, uh, het is niet de hand van de meester die hier ontdekt in, uh, in de stijl van, van schilderen. Maar was hij ook niet omgeven met goud en, en, nee, en eelstenen? Is... Nee, nee. Het, het bijzondere is dat er wel een, een, een stoffelijke resten van een, van een mens zijn t, uh, teruggevonden. Aannemelijk dat het dan om deze koning gaat, hoewel dat ook niet... ...per definitie zo is, want vaak worden uh, graven, werden al in de oudheid geroofd en hergebruikt... Hè, ...geusurpeerd, zoals men dat dan noemt. Uh, het enige wat men namelijk heeft aangetroffen is een skelet en ook dat is opmerkelijk... ...want ja, zoals we weten, Egyptenaren lieten zich mumificeren... ...en hier vinden we echt alleen maar een geraamte, een skelet... En geen andere voorwerpen. Dus uh, helaas geen uh, goud en zilver. Ja. Geen en, kostbaarheden. En een vloek, kleeft hij er nog aan? Nou, <laughs> ik, ik, uh, dat moeten we afwachten. De, de archeologen uit uh, Amerika. De uh, University of Pennsylvania. Ik mag hopen... Uh, dat zij niet met een vloek worden achtervolgd. Want ze hebben eigenlijk al de afgelopen maanden... Uh, het een en ander aan ontdekkingen gedaan in dit gebied. Ja, u heeft het gezien via de foto's. Ja. Staat u te trappelen om daarheen te gaan? Zou u het graag van dichtbij willen zien? Ik zou het zeer graag van dichtbij willen zien. Ik ga inderdaad op 17 februari naar Egypte, ook na de plaats Abydos. Ah. Maar of ik daar dan ook door de autoriteiten bij dat graf zou mogen komen, is maar de vraag. Want ja, het wordt allemaal natuurlijk goed afgeschermd op dit moment. Maar je weet maar nooit, ik heb wel mijn contacten. Ik help het u hopen, meneer Pracht. Dank u wel, u Pracht, Egyptoloog. In Leidschendam begint vanochtend het Hariri-tribunaal. premier van Libanon werd in 2005 opgeblazen in zijn auto. Verdeeldheid van toen leidde tot een reeks van aanslagen. Niet alleen op Hariri, maar ook op de journalisten, Maar Shidiak. Het Hariri-tribunaal heeft vijf verdachten gedagvaart van de Libanese beweging Hezbollah. Die zijn er niet, maar May Shidiak die is er wel. Correspondent Sander van Hoorn zocht haar op vlak voordat ze naar Nederland afreisde. Ze komt door haar huis aanrijden in een elektrische rolstoel. Maar ze heeft zich wel opgemaakt. Televisie blijft televisie. Of je nou interviewt of geïnterviewd wordt. Acht jaar geleden was ze aan het werk als nieuwslezer bij de Libanese zender LBC... toen het centrum van Beirut trilde op haar grondvesten. Voor onze premier hadden ze zo'n twee ton explosieven in een auto geladen. Het resultaat was vreselijk. Ik heb een zwart jasje aangedaan en een uur later was ik op televisie. Ik heb een zwart jacket van vriend friend En ik was op air. Ze nam al geen blad voor haar mond in haar talkshows, een uitgesproken journaliste, Ook na de moord op Hariri. I was not afraid to highlight the accusations against en het assad and the Syrian regime, that they were behind the killing of Prime Minister Rafik Hariri. Het is me altijd te doen geweest om Libanon, om de soevereiniteit en de vrijheid van het land. Dus ik had er geen problemen mee om te praten... over de beschuldigingen tegen Hezbollah en de Syrische regering... dat zij achter de moord op Hariri zaten. Journalistiek bleek op het snijvlak van alle Libanese tegenstellingen. Ze had nooit gedacht dat een journaliste, een vrouw bovendien... doelwit zou worden van een aanslag. Toch gebeurde dat... Doordat ze even op zij leunde om haar tas te pakken, overleefde ze de autobom onder haar stoel. They put explosives under the seat of my car. And this is how I lost half of my body. If we can say so, I lost my hand. I lost my left leg. And now I wear protheses. Zo ben ik de helft van mijn lichaam kwijtgeraakt: een arm en een been. Maar na acht jaar ben ik er nog als getuige en ervaringsdeskundige voor het Hariri tribunaal so now i think i can consider myself at the same time a witness and a victim for the special for Lebanon de verdeeldheid van toen is er nog steeds in Libanon en naarmate het tribunaal dichterbij kwam kwamen ook de bedreigingen weer look look is crazy it's crazy it's crazy what i've been through Kijk, het gaat maar door, zegt ze terwijl ze scrolt door een lange lijst met telefoontjes, mails en WhatsApps met dreigementen en foto's van haar als aap of varken of een Davidster op haar voorhoofd. En look here they are putting my picture as if I was a monkey for example. Toch ondanks de dreigementen gaat ze naar Nederland. I think that maybe when they will accept the fact that some of them ik hoop dat ze nu zien dat ze moordenaars in de gelederen hebben. Dat wij niet de vijand zijn. En dat ze niet alleen mij schade hebben berokkend... maar heel Libanon als land. Dat ze fout waren. Het zal tijd kosten, maar we moeten ergens beginnen. En als het aan Maïsjie de Rak ligt, is dat vandaag... In Leidsendam. Daar begint dus vandaag het Hairiri-tribunaal. Hoort u meer over op Radio 1? En zometeen ook de minister van Onderwijs, Bussemaker, over schooluitval. Ja, komt u maar. Dag, uh, ik vroeg me af of u in een van de winkelwagentjes een belastingdienst envelop met een boodschappenlijstje erop heeft gevonden. De brief zat er nog in.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 Alle geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal Jan van der Putten. De huren stijgen dit jaar te veel, vinden FNV en Woonbond. Het kabinet heeft besloten dat huren voor lagere inkomens op 1 juli verhoogd mogen worden met 1,5% plus de gemiddelde inflatie van 2013. FNV en Woonbond kunnen leven met die inflatie, maar die 1,5% huurverhoging die moeten weer af, vinden ze. Het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat is gedaald. Vorig jaar waren het er bijna 28.000. Dat zijn er ruim 8.000 minder dan het jaar ervoor. Minister Bussenmaker is tevreden. U hoort zometeen een gesprek met haar. Voorstanders van de nieuwe Egyptische grondwet... lijken bij het referendum daarover een monsterzegen te hebben behaald. Regeringsfunctionarissen zeggen dat mogelijk 95% van de kiezers... voor heeft gestemd. In die nieuwe grondwet wordt de macht van het leger versterkt. En ook worden partijen die een religieuze grondslag hebben verboden. En de problemen met het treinverkeer bij Hilversum duren nog tot maandagochtend. Gisteren ontspoorde een passagierstrein. En de schade aan sporen, bovenleidingen en wissels is groter dan gedacht. En dat zijn de hoofdpunten. Gaan we naar het weerbericht van Weerplaza. Michiel Severin, wat heb je voor ons in petto? Ik heb in petto een uh, fraaie, grijze dag. Het is uh, oh. bewolkt op dit moment al. Ja, het wordt een, uh, weer een wisselvallige dag met ook zachte temperaturen. Het is nu al 6 tot 9 graden. Nou, er komt denk ik nog uh, gemiddeld een graad of 1 à 2 bij. Dus uh, plaats ik 10 graden, misschien nog een ietsje meer zelfs. En in het noorden van het land zo rond de 8 graden. Hoge temperaturen voor de tijd van het jaar... heeft allemaal te maken met een, uh, een warmtefront dat gisteren passeerde. Nu hebben we aanvoer van zachte lucht. En pas vanavond komt het zogenaamde koufront... En dat betekent dan dat we een groot deel van de dag bewolking hebben... met van tijd tot tijd regen en motregen. In de ochtend valt het nog mee, zijn er ook nog behoorlijke droge perioden. En vanmiddag, als dat koufront nadert... dan zien we de regenperiode in de aantal toenemen. Dus het wordt een groot deel natte de middag. Maar aan het einde van de middag breekt in Zeeland denk ik nog net even de zon door. Hoe ver die zonneschijn zich gaat uitbreiden over de rest van het land... dat is twijfelachtig. Ik denk dat de opklaringen vooral vanavond het terrein gaan winnen. En wat verwacht je voor het weekend? Het weekend ziet er best goed uit. Uh, zaterdag van tijd tot tijd zon. Vrijdag trouwens ook al. Dus morgen en overmorgen zien we van tijd tot tijd de zon schijnen. Blijft het ook grotendeels droog. Als er regen valt gebeurt dat... Gebeurt dat in de nachtelijke uren. Zondag komt er wat meer bewolking, kan er misschien een spatje vallen. Maar als de modellen helemaal gelijk krijgen, valt dat alleen in Zeeland. En heeft de rest van het land het droog weer met veel bewolking. Wel een naar oost draaiende wind. Dus voor het gevoel gaat het dan echt kouder worden. Op de thermometer zien we het alleen kouder worden in het noordoosten. Daar is het zondag 5 graden. In de rest van het land wordt het gewoon 7, 8 graden. Dank je. De verkeersinformatie naar de ANWB. Dennis, mooie problemen zijn er wel hier en daar. Ja, zeker. Op een aantal plekken loopt het goed vast door ongelukken. Eerder vanochtend is het misgegaan op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Zaltbommel en het knooppunt Del staat 4 kilometer door een ongeluk. Maar alle rijstroken zijn weer open. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen loopt het op twee plekken vast. Eerst vlak na Alkmaar. Daar staat tussen het knooppunt Koymeer en Akersloot 5 kilometer door een ongeluk. En verderop tussen Badhoevedorp en Amstelveen 4 kilometer. Er ligt daar glas op de weg en daarom zijn er twee rijstroken dicht. Op De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkburg 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn afgekruist. En de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen Goorle en Gilsen 5 kilometer door een ander ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. En nu hoort het al zo dadelijk. Spreken we met minister Bussemaker van Onderwijs over schooluitval. En de minister is goed gestemd, toch mevrouw Bussemaker? Ja hoor, ik ben goed gestemd. Nou, daar hoor we straks mooie wel. We hebben resultaten geboekt. Tot zo. Ja, tot zo. Nou ja, ze hadden precies uitgelegd waar we moesten zijn. Eerst heb je nog niets in de gaten en dan opeens. Oh, dat ongelofelijke uitzicht. De Grand Canyon. Man, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Echt fantastisch. De wereld is kras. Rondreis USA per huurauto, inclusief vlucht al vanaf 1099 euro. Ga snel naar kras.nl.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 7 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Meer jongeren verlaten het voortgezet onderwijs met een diploma op zak. Ook in het middelbaar beroepsonderwijs halen meer jongeren een diploma. Tien jaar geleden verlieten nog 71.000 jongeren de school zonder. Nu is het aantal voortijdige schoolverlaters teruggebracht naar zo'n 28.000. We hoorden u al even, uh, minister Bussemaker van Onderwijs, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al zo tevreden dat u achterover kunt leunen? Nee.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 Nou ja, die jongeren, uiteindelijk moeten zij het zelf doen. Maar dan moeten mensen op die jongeren afgaan. Dus jongeren die thuis zitten, op de bank zitten, terwijl ze eigenlijk op school moeten zitten. Daar gaan nu veel vaker mensen naartoe. Die krijgen een telefoontje. Er wordt gevraagd, wat doe je eigenlijk thuis op de bank? Zou je niet gewoon naar school komen? Want we weten dat die jongeren die geen diploma halen, dat die vaker werkloos worden. Vaker ziek zijn. En maar liefst vijf keer zo vaak met justitie in aanraking komen. Dus er is alle reden om ze naar school te krijgen. Dus mevrouw Bussermaker, dat is de oplossing. Ze achter de broek zitten? Vooral uh, erop afgaan. Uh, vaak ook lik op stuk uh, beleid. Maar we zien dat scholen ook wel verschillende oplossingen toepassen. De ene school is de andere niet. Uh, in Amsterdam of Rotterdam, uh, daar heeft men echt een grote populatie schoolverlaters. Daar moet het anders dan uh, bijvoorbeeld in uh, de regio in Twente hm. of in Friesland. En dat kan dan ook? Zij kunnen een andere aanpak kiezen? En dat kan ook. Wat we doen is wel ervoor zorgen... dat mijn mensen ook op hen afgaan en vragen... wat heb je gedaan en wat kan je leren van anderen? Dat we ze belonen als ze het aantal schoolverlaters terugbrengen. Dan krijgen ze daar een bonus voor. Die mogen ze weer besteden aan uh, beter onderwijs. Uh, maar hoe ze dat doen, ja, dat is een proces van, van elkaar leren. En vooral van heel veel samenwerken met andere partijen. Ja, ze hebben van elkaar geleerd misschien. En ze trekken ook samen op. De vier grote steden willen graag de leeftijdsgrens verhogen. Ja, dat is wel een ingewikkeld probleem, want het gaat, zij willen die leeftijdsgrenzen verhogen, althans niet alle steden, ik geloof vooral Rotterdam. Uh, en zij zeggen, we willen um, um, eigenlijk die leeftijdsgrenzen verhogen, maar dat stuit wel op heel veel juridische bezwaren. En we zien ook dat er met de huidige middelen nog van alles mogelijk is. Ja, wat dan? Want... Er is een groep, ik kwam net al even te sprake... een groep die je niet bereikt, die niks wil. Hoe, hoe denkt u die dan toch te bereiken? Nou, wij signaleren dat we juist ook met de middelen die we nu hebben... dat we nog wel echt een slag erbij kunnen maken. Dus daar wil ik op inzetten. Maar hoe dan? En... Uh, nou, door ervoor te zorgen dat de partijen die daarbij betrokken zijn nog beter uh, samenwerken en uh, ook op die groep jongens afgaan en zeggen: wat, uh, uh, waarom zou je eigenlijk niet een opleiding volgen? Want de consequenties zijn heel groot. Dus met de huidige middelen kunnen we meer bereiken dan we tot nu dat we het nu bereikt hebben. En dat geldt ook voor de vier grote steden. Maar, maar nu lijkt het alsof u suggereert dat dat nog niet goed genoeg geprobeerd is. Terwijl ze waren toch juist zo goed bezig. Ze zijn heel erg goed bezig, maar ze signaleren zelf ook dat het nog net beter kan. Vandaar dat we ook nog het cijfer voor schoolverlaters verder omlaag kunnen brengen naar 25.000. En we ook signaleren dat voor die groep die ouder is dan, dan 18 er ook nog mogelijkheden zijn. Maar dan moeten er misschien meer mensen op de zaak gezet worden. Nou ja, ja, dat kan. Dan gaan we intensiveren. En uh, dat is ook waar we met de grote steden over in gesprek uh, zijn. Heeft u dat geld waar er ook in de denk... toekomst voor, mevrouw Bussemaker? Want er gaat, gaat veel geld in om, 114 miljoen per jaar. Heeft ja, u het, dat, dat geld in, in de toekomst er nog voor? Nou, als het nodig is, dan, dan gaan we dat doen. Maar het gaat mij er nu om dat we met elkaar zeggen... het aantal schoolverlaters is gedaald. We signaleren dat we er nog een tandje bij kunnen doen. Dat we met de huidige middelen het ook nog beter kunnen doen. En dat we daar vooral op in moeten zetten. Want krijgen we, we stuiten gewoon op een aantal hele grote juridische problemen. En we trekken samen met de grote steden op... om ervoor te zorgen dat ook daar waar hardnekkige groepen schoolverlaters zitten... we er alles aan doen om die ook te bereiken. Minister Bussenmaker van Onderwijs, hartelijk dank dat u ons even te woord Graag wilde staan. Goedemorgen. Twaalf minuten over half acht gaan we naar de sport met Bas Ticheler. Bas, eerst even Clarence Seedorf, hè, onze nieuwe held. Hij is gisteren met alle egaars ontvangen in het stadion van AC Milan. Ze zijn hem daar ook nog niet vergeten. Nee, nee, die gaan hem ook niet vergeten. Seedorf is daar echt een koning. Die is uh, gistermiddag aangekomen in Milaan op het vliegveld uh, bij Linate... opgewacht door horden, fans en pers. Is vervolgens, ja, dat heeft wat uh, op het tot gevolg... is naar het stadion gegaan. Milan speelde gisteren een bekerwedstrijd tegen Spezia-ploeg uit de Serie B. Daar heeft hij het laatste half uurtje nog van kunnen zien. Begreep dat hij in het stadion een staande ovatie gekregen heeft. Dus daarmee geeft, zijn eigenlijk twee dingen aangegeven. Namelijk a, dat men Cedor wel ziet als een soort redder. En b, dat hij inderdaad een koning is. Ja, en zou hij die, die redder kunnen zijn natuurlijk? Hebben ze niet te hoge verwachtingen nu van hem? Ja, dat kan natuurlijk best. Kijk, als, Milan is een, is een hele grote voetbalclub. En Milan is een uh, club die dit seizoen onwaarschijnlijk zwak presteert. Staat ergens in de middenmoot. En als je dan de trainer ontslaat en je stelt een oud speler aan... die grote successen met Milan heeft gehaald... Champions Leagues heeft gewonnen, kampioenschappen heeft gewonnen... dan uh, zijn de verwachtingen automatisch heel hoog. Dat zou in Nederland denk ik niet anders zijn. Maar goed, eigenlijk ook nog zelf een speler is, hè? Is ja, nou, natuurlijk... was hij strikt genomen. Want hij heeft nu natuurlijk gezegd... ik uh, draai er een punt achter, achter mijn actieve loopbaan. Ik richt me nu echt op het trainerschap. Het is natuurlijk wel allemaal nieuw voor hem. Ik denk wel dat het verstandig is dat hij zorgt... dat hij om zich heen wat mensen verzamelt... die uh, het klappen van de zweep kennen. Want hij zal uh, ongetwijfeld een hele goede trainer worden. Daar twijfel ik geen seconde aan. Dus die werd net al zelf al binnenkwam. Uh, dan begonnen de praatgroepjes. Want hij had overal <lacht> een mening over. Ja. Ja. Daar werden mensen wel eens gek van. Ik ben benieuwd hoe dat straks bij Milan gaat. Uh, kijk, Tassotti, die het nu eventjes doet, uh, zou prima uh, bij de staf kunnen blijven. Want dat is wel iemand die al een paar jaar meeloopt. Uh, maar ik denk dat het verstandig is dat hij er wel een paar mensen omheen zet die echt weten hoe het, uh, hoe het werkt. Dan de nieuwe aanwinst van PSV, Ruiz. Is hij het voor de wedstrijd tegen Ajax? Ja, dat gaat waarschijnlijk lukken, Ruiz. Die, uh, die heeft PSV gehuurd van Fulham hè, voor het komende half jaar... voor het luttere bedrag van een miljoen. Nou is het altijd zo, als je een speler uit het buitenland haalt... die, en die geen Nederlander is dus... dat je uh, wel moet zorgen dat de papieren op orde zijn. Er moet een werkvergunning zijn. Je moet stempeltjes in je paspoort hebben van Nederlandse ambassades... uit de plek waar je vandaan komt. In het geval van Ruiz is dat dus nu Londen. Uh, en dat duurt altijd een paar dagen. Uh, het lijkt erop dat het allemaal gaat lukken. Uh, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dus wat dat betreft kan Ajax uh, zijn borst nat maken. Want die hadden denk ik pff, toch liever gezien... dat Roes even een dag later speelgerechtigd zou zijn. Maar dat uh, gaat lukken voor zondag. Goed. Dan ja. nog even Björn Kuipers. Uh, gaat naar het WK voetbal in Brazilië. Als scheidsrechter natuurlijk uh, Bas. Alle reacties gehoord. Allemaal uh, zeer euforisch. Um, ook terecht. Dit is toch echt wel een mijlpaal? Ja... Marcel, dit is een, de beste scheidsrechter die wij in de afgelopen jaren hebben gehad. Uh, sinds hele lange tijd eigenlijk. Ja. Vergeet niet, Kuipers heeft een UEFA-cup finale gefloten in Amsterdam. Kuipers heeft de Confederations-cup finale gefloten. Ja. Die heeft uh, belangrijke wedstrijden in de Champions League mogen doen. Halve finales en kwartfinales met clubs als Barcelona... en de wedstrijd Madrid tegen Dortmund. Dat zijn hele grote wedstrijden geweest. Hij staat er bij de UEFA bovendien heel goed op. Je hebt natuurlijk ook nog wel scheidsrechters die als talent te boek staan... Maar eens een keer een foutje maken. Denk aan Blom die eens een keer de misting ging bij een wedstrijd van Schotland. En dat komt je dan duur te staan. Maar hij is gewoon, uh, hij verdient het echt. Dus dat wordt de eerste sinds Weger heeft die er zo'n potje van maakte in 2002. met al die kaarten en onterechte goals en strafschoppen die geen strafschoppen waren, Ik kan die nu laten zien hoe het moet. En moet je hoofd koel houden. Daar we het WKB in Kuipers. Dankjewel Bas. Yo. Gaan we naar de ANWB-verkeersinformatie. Dennis mooi. Er staan nu 36 files. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk door ongelukken. Zo loopt het goed vast op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. En daar staat in totaal 20 kilometer. Eerst 5 kilometer voor Aker sloot door een ongeluk. En er ligt glas op de weg bij Amstelveen. En daarom staat het tussen Beverwijk en Amstelveen nu... Inmiddels 15 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A12 richting Den Haag. Tussen Nieuwe en Zevenhuizen 9 kilometer. De rechterrijs is dicht. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A13 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en Delft 3 kilometer. Ook hier is de rechterrijs ook dicht. Het NOS Radio 1-journal. Happy. De huren stijgen te snel, dat vinden de FNV en de Woonbond, de koepelorganisatie van huurders. Daardoor zullen volgend jaar meer huurders niet meer rond kunnen komen, denken zij. We praten daarover met de directeur van de Woonbond, Ronald Paping, en PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monas. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Meneer Paping, u stuurt vandaag een brief naar de Tweede Kamer met uw zorgen. Kunt dat u ze even omschrijven? Ja, wij hebben samen met de FNV vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. We zagen dat in 2013 de huren al gigantisch stegen. Gemiddeld tegen de 5%. En we verwachten dit jaar zelfs nog een hogere huurverhoging. En we hebben het RIGO onderzoek naar laten doen uh, of huurders nog rond kunnen komen. Dat zijn nu al meer dan 700.000 hurende huishoudens die onvoldoende geld hebben om. Uh, ...primaire levensbehoeften te kunnen financieren. En dat wordt uh, het komend jaar natuurlijk alleen maar meer en meer. O, meneer uh, dus Paping, een hoe, hoeveel, oh, ja, mag ik even vragen, hoe, om hoeveel geld gaat het? Om hoeveel geld gaat het? Nou ja, kijk, als je een huur van 500 euro hebt... ...en dat is bijna een gemiddelde huur op dit moment... ...dan komt daar, dus bij 5 komt daar 22,50 euro uh, komt daarbij... ...en dan zit je tegen de 300 euro wat je extra per jaar uit je netto inkomen moet betalen. En dat gaat al, en vorig jaar was het ook zo'n bedrag. En dat moet je allemaal bij elkaar optellen. Dus in een aantal jaren tijd ben je zo'n 700, 800 euro extra kwijt aan huur. Meneer Monas, Ja, goedemorgen. We kunt u zich deze zorgen voorstellen? Volledig. Volledig? Oh, dus ja. u, en gaat u daar dan ook geld voor uittrekken? Ja, dat hebben we ook gedaan. We hebben in het regierakkoord gaat er tot 2017 ...komt er 425 miljoen extra bij voor de huurtoeslag. Om juist een in belage inkomensvergroep te compenseren. Dit jaar hebben we ook nog eens keer 100 miljoen extra uitgegeven. Waarvoor het kabinet het bezuinigde als het tegenviel bij de huurtoeslag. Dus het kabinet, ik, ik zou uh, uh, de, de zorgen delen van de SNC in de wandel. En daarom, daarom nemen we dus ook dit soort maatregelen. En het tweede is dat het kabinet honderden miljoenen heeft uitgetrokken. Om woningen energiezuiniger te maken. Want als je goed kijkt naar alle onderzoeken. Het blijkt dat vaak de, de energierekening zo uh, aan het stijgen is dat daar veel geld aan opgaat. Dus wij willen ook zorgen dat die woningen veel energiezuiniger worden. Hm. Nou, ja. meneer Papi, heb je helemaal niet nodig, uw brief? <laughs> Ja, was het maar zo. Uh, kijk, het is fijn dat het kabinet extra geld uittrekt voor de huurtoeslag. Dat is voor een deel van de mensen een compensatie voor de huurlasten. Die is overigens niet voldoende, want we zien nu dat heel veel huurtoeslagontvangers niet meer rond kunnen komen. Maar het gaat ook om mensen die net iets meer hebben dan de huurtoeslag. Die nog fors onder modaal zitten, uh, maar geen recht meer hebben op huurtoeslag. Die krijgen de volledige huur voor hun kiezen. En ten aanzien van energiebesparing, ja, dat vind ik nou juist jammer. Door het kabinetsbeleid met de verhuurdersheffing uh, zijn de investeringen in energiebesparing enorm teruggelopen, uh, met name bij corporaties. Uh, allerlei plannen die wij met, uh, met de koepel van de corporaties eerder hebben gemaakt, die worden gewoon niet gerealiseerd. Want we zouden eigenlijk naar een energiekwaliteit van uh, energielevel B uh, gaan, uh, maar driekwart van de corporaties denken dat ze dat niet gaan halen. Ja, meneer Monas, het houdt allemaal niet over. Nou ja, ook, dat is uh, nogmaals, zorgen, zorgen delen, maar ook op het gebied van, van uh, energiezuinigheid. En juist die deze week de krant heeft gelezen. Er is een ontzettend groot project gaande van corporaties en bouwers. om woningen zo te gaan uh, verduurzamen, energiezuinig te maken. dat er gewoon nul op de meter komt. Dat je geen energielasten betaalt. En dat is een gigantisch uh, project. Maar dat is een lange termijn project. Nou, dat is, dat is, dat, dat wordt, dat deze, de, dit jaar worden oplopend, in de komende jaren worden daar honderdduizend woningen van gerenoveerd. Daarnaast heeft het kabinet een energiebesparingsfonds ingezet. door corporaties hebben uh, 200 miljoen extra gekregen om woningen uh, energiezuiniger te maken. Dus het, het beeld dat dat niet gebeurt, is. Ja, is... ja dus u Altijd zegt tot... eigenlijk. Ik wil graag toegeven hoor. Maar, maar we zijn juist op alle fronten bezig om. Op... Ja. Zorg met de huurtoeslag. Zorg met de verduurzaming. Om op die twee punten waar, waar, waar mensen in de knel kunnen komen voor betaalbaarheid. Om daar juist grote slagen te maken. Ja, dus, ja, dus de meneer... kan er toch niet onderuit. Dat, dat, is, dat de huren jaar na jaar gigantisch uh, stijgen. En dit jaar zit er zelfs een vertekening in. Omdat de inflatiecijfers zo raar. Uh, berekend uh, wordt, hè, dat kosten die verhuurders niet voor hun rekening kijken... krijgen wel doorberekend worden aan de huurders. En ik zou de PvdA ook willen oproepen om daar gewoon echt wat aan te doen. Die huurverhoging moet niet uitkomen op minimaal 4 maar die moeten we toch echt onder de 3 uh, gaan houden. En dat is nog heel fors uh, voor mensen waar het inkomen maar met 1,5 toeneemt. Ja, maar meneer Paping, ik, ik krijg de indruk dat uh, meneer Mornas uh, geen uh, meter wil toegeven. Nou, dat weet ik niet. Hij heeft vragen gesteld in september. En hij is eigenlijk uh, uh, ook over deze zaak van de inflatie. En is eigenlijk door uh, de minister met een kluitje in het riet gestuurd, zou ik maar zeggen, in de beantwoording uh, daarvoor. Oh, dat is het. Nou ja, kijk, uh, het is gewoon mogelijk om uit te gaan van een ander inflatiecijfer. En dan kom je toch op een lagere huurvolging. Ja, Laten we daar even naar uh, meneer Monas vragen, dat inflatiecijfer. Want uh, er komt 2,5% inflatiecorrectie dan bij. Maar die is natuurlijk opgestuurd door, uh, door uw eigen beleid, tenminste dat van de regering, uh, door de BTW te verhogen. Is dat wel terecht, vindt u? Ja, en daarom gaat hij volgend jaar weer naar beneden toe. We hebben die, die ja, maar dat is wel gehad, het hier dus gehad. De, de, de, ja. van, dus van de, de brief van de woonbond. Die is uh, vorig jaar oktober al gestuurd. Die is nu nog een keer gestuurd. We hebben dat debat gehad. Kijk, de woonbond, de vier huurders en de huurders. moeten dat gewoon met elkaar afspreken. Als de, als de heer Paving gelijk heeft. dan zal de corporatie uh, de huur minder verhogen. En een belangrijk deel, wat, wat vergeten wordt. Kijk, het kabinet vindt dat mensen met een hoger inkomen, er zijn 500.000 mensen in Nederland met een inkomen boven de 43.000 die in een sociale huurwoning zitten, dat die mensen meer huur uh, moeten betalen. En de, wat we nu zien, is dat de corporatie dat maar mondjesmaat toepassen. Dus wij willen echt dat die, dat die mensen die uh, meer dan 43.000 die en nog steeds in een sociale huurwoning zitten, dat die ja. meer huur betalen. En dat, en dat doen de corporaties onvoldoende. Uh. Dus daar is ook veel geld te halen. En dat kan, als dat gebeurt, hoeft dat niet ten koste van lagere inkomens. Uh, maar dat vind ik een beetje... ...van de Partij van de Arbeid, want eerst gaat er, gaat er een gigantische verhuurdersheffing ingevoerd worden. Uh, vervolgens wordt er ruimte gegeven aan de verhuurders om de huren, uh, vast te verhogen. Die gaan dat ook allemaal doen. En vervolgens nee, zegt u, u moet naar, naar de verhuurders mag. toe om te zorgen dat ze dat niet gaan doen. Ja. Maar, nee, nee, ik we denk dat de politiek echt zijn verantwoordelijkheid moet nemen. We gaan een einde maken. Heren, hartelijk dank. Van de ja. Woonbond, Ronald Paping en Jacques Monat namens de ja. PvdA van de Tweede Kamer. Dank u wel, heren. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Ja, want we moeten verder met andere kwesties. Het blijft maar rommelen rond de Olympische Winterspelen in Sochi. NOS-correspondent Rob Zoutberg twittert over een artikel in La Repubblica. Het Italiaanse IOC-le. Pescante is verontwaardigd over de Amerikaanse delegatie naar Sochi. Absurd om vier lesbiennes te sturen. Het is politiek terrorisme, aldus oh, die Italiaan. Oh CNV-jongeren maakt zich ernstig zorgen over de gebrekkige voorlichting voor studenten over de kans op een baan. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de jongeren zegt dat ze bij hun studiekeuze te weinig voorlichting krijgen over de mogelijkheden van een baan, meldt Spits. En daarom starten stimulansen en CNV jongeren vandaag met de website studieperspectief.nl. De studiekeuzes van scholieren worden hier gekoppeld aan de arbeidsmarktgegevens van het UWV. Een jongere kan dus zien hoeveel kans hij of zij heeft op een baan... als een bepaalde studie wordt gevolgd. Failliete aluminiumsmelter Aldel in Delftzeil... staat voor 52 miljoen euro in het krijt bij de schuldeisers. hebben de curatoren uitgerekend. Binnen een week moet duidelijk zijn of er nog een doorstart komt. In een brief aan provinciale staten zegt het provinciebestuur... amper nog te geloven in een doorstart... omdat er nauwelijks serieuze gegadigden zijn voor een overname. Het beeld is vrij somber, al dus gedeputeerde staten. Wel hebben zich drie bedrijven gemeld die de fabriek... Ontmantelen? RTV Noord schrijft hierover. Universiteit van Leuven wil de komende jaren net zoveel vrouwen als mannen werven. Dat is een van de maatregelen in het nieuwe genderplan van de universiteit. De doeling is zo snel mogelijk het percentage vrouwen in topfuncties naar een derde van het totaal te brengen, bericht de VRT. De ku Leuven wil meer vrouwen in belangrijke functies aan de universiteit. Vooral in de hoogste rangen. Bij de hoogleraren en bij topbeleidsfuncties zijn er maar weinig vrouwen op dit moment. En steeds vaker kan via Google Street View ook in gebouwen worden gekeken. Zo kan er in de Tweede Kamer en in het torentje worden rondgekeken. RTV Noord-Holland schrijft dat het nu ook mogelijk is om een Boeing 737-800... rustig van binnen te bekijken... zonder dat er passagiers, stewardessen of piloten in de weg lopen. Op Google Street View kan zo'n toestel voor conrandom Dutch Airlines bekeken worden... tot in de cockpit. Pit. Het is de Nederlandse zustermaatschappij van de Turkse Corendon Airlines. Het toestel dat je via Street View kan bekijken... is een van de drie Boeings 737's... die de luchtvaartmaatschappij vanaf Schiphol gebruikt.